Geweest. Het bezoekersaantal steeg met een miljoen tot ruim 28 miljoen. De groei was vooral te danken aan het succes van 3D-films. De best bekeken film van 2010 was Avatar. De best bezochte Nederlandse film was New Kids Turbo. De omstreden affiche van de horrorfilm Sint werd gekozen als beste filmposter. Dan nog het weer, wisselend bewolkt en meest droog. Vannacht ligt de vorst, morgenmiddag eerst kans op sneeuw of ijzel, daarna gaat het regenen.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 See you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 Like a house I'm caving in Hold Te grijden, die jongen van Toer de Mar. Dus deze mij, haar beiden, en hij zocht nog rooslij haar. Ze steekt voor haar een hutte, van pollen, lieven rijdt. Zijn hand lijnt op haar stutte, hij wil mij kwaad uit hier haast vijftienhonderd je verrode maatschappij. Ze leierden net onder, ze vielen haren vrij. Ja. Er is vaak voor een kinder, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd ze ijsbaar stenen naar alle de deur. Ze nipten kiezen en al hebben ze geheel. Het eten dat ze krijgen is de ritme van het veld. Het uien zwieft je honderd en na je is gevaar. Ze boeren de en toen ze bluwen al. Good day. So is your right on the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 What you are, yeah, you'll smile in my face then rip the brakes out my car Gave you all I had and you tossed it in the trash you Tossed it in the trash, yes bij me heb ik de volmaakte liefde. Lief. Drink ik uit een pure waterboel en slaap onder een deken van geluk. Jij bent het trouw. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Marion Koekoek met het NOS journaal. In de regio Nijmegen zijn eind december twee kinderen overleden aan de gevolgen van de Mexicaanse griep. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vandaag bevestigd. Volgens de GGD in de regio Nijmegen is het toeval dat de twee kinderen allebei uit die omgeving komen. In totaal zijn er in Nederland nu 65 mensen overleden aan het H1N1-virus. In Pakistan is de gouverneur van de provincie Punjab doodgeschoten door een van zijn lijfwachten. De beveiliger zegt dat gouverneur Tazir is gedood omdat hij zich had uitgesproken tegen een wet tegen godslastering. Punjab is de welvarendste provincie in Pakistan... Waarnemers zijn bang dat radicale moslims er steeds meer aanhang krijgen. De gouverneur was lid van de regerende gematigde Volkspartij. De uitvaart van de overleden oud-voetballer Koen Moulijn is zaterdag. Moulijn overleed vannacht na een herseninfarct. Minister Schippers van Sport roemt hem als een unieke sportman. Mede door zijn trouw aan Feyenoord is hij volgens haar altijd een clubicoon gebleven. Op de website van de club wordt Moulijn de beste Feyenoorder aller tijden genoemd. Oud-Ajassit Sjaak Zwart noemt Moulijn een geweldige linksbuiten, een fenomeen en een vriend. De politie in Venlo heeft bij een vishandel twee levende zeehonden in beslag genomen. Na een anonieme tip vond de politie de zeehonden in een waterbassin en een koelcel. In september had iemand ook al de politie gebeld omdat de visboer de zeehonden in zijn voortuin hield. Toen de inspectie er ging kijken waren ze spoorloos. De visboer heeft een boete gekregen, omdat particulieren geen zeehonden mogen houden. Twee curieuze ongelukken vandaag op vliegvelden. In Leeuwarden reed een brandweerbusje tegen de trekker die een... F